PvdA-voorzitter Ploemen en partijleider Cohen hebben besloten de strijdbel te begraven. Ze spraken elkaar gisteravond na een telefonisch overleg van het PvdA-partijbestuur over de kritiek van Ploemen op Cohen. Ze zei gisteren onder meer dat hij te weinig zichtbaar is en ook dat hij te weinig uit de partij haalt. Binnen de partijtop wordt Ploemens kritiek gedeeld, maar ze had die niet zo moeten ventileren, vinden de bestuursleden. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van Italiaanse staatsleningen met drie stappen verlaagd. De leningen krijgen nu een A2-waardering. Moody's zegt dat de afwaardering te maken heeft met de hoge Italiaanse staatsschuld, de broze wereldwijde economie en politieke onzekerheden. Premier Berlusconi zegt dat de Italiaanse regering alles doet om het begrotingstekort te verkleinen. Bij een nucleaire afvalverwerker in België zijn drie mensen radioactief besmet geraakt. Het bedrijf Belgo Proces in Dessel, vlakbij Turnhout. Wat inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap en Euratom op bezoek. toen een potje met plutonium op de grond viel. Twee inspecteurs en een medewerker van Belgo Proces raakten besmet. Het weer vanochtend bewolkt en vooral in het zuiden wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en kan de zon nog even doorbreken. Het wordt 17 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Woensdag 5 oktober, goedemorgen. Zeg, ik heb hier een potje wat niet op de grond mag vallen. Uh -oh. Dat zet ik hier op het randje. We kunnen straks hopelijk iets meer vertellen over dat incident... dat potje plutonium in België. Er is meer aan de hand bij de zuiderburen. De Belgische regering heeft een oplossing bedacht... voor de wankelende Dexia-bank. Daarmee lijkt het gevaar van een bank die dreigt om te vallen even geweken. Joris van der Kerkhoff is in België om te praten over de bankproblemen. En dat doen wij ook met de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Dexia Nederland, Dirk Breunel. Franse banken zijn trouwens ook in de problemen. En Italië hoort dat net eens afgewaardeerd door Moody's. Ook daar hoort u meer over. Dan Rusland en China, die houden een VN-resolutie over Syrië tegen. Correspondent Wessel de Jong in Washington vertelt zo waarom de Verenigde Staten nu zo woedend zijn. Over de toestand van en binnen de Partij van de Arbeid na gisteren vertelt Wilco Boom in Den Haag. En tegen alle afspraken in gaat het CDA nu toch morrelen aan het ontslagrecht. Tweede Kamerlid Eddie van Heijem legt bij ons uit wat zijn partij wil. Minister Leers voor Immigratie en Asiel trekt door de Europese Unie... om het Nederlands asielbeleid te verdedigen. We vragen hem straks of dat een beetje lukt. En verder de thuiskomst van Amanda Knox. De winnaar van de Gouden Griffel. En de hertogin van Alfa. Jazeker, die is er ook. Ze is 85 en gaat vandaag trouwen. Daar hoort u meer over. Dit Radio 1 Journaal tot half tien. Kunt ons volgen via internet, via nos.nl... Of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. De Belgische overheid stelt zich garant voor de Belgische tak van Dexia Bank. De Dexia Groep wordt gesplitst en krijgt een zogeheten bad bank... waarin alle rommelkredieten zitten. Daarmee is de Belgische bank voorlopig gered, zegt minister van Financiën DJ Reinders. We moeten ook een oplossing vinden voor Delcia Belgen, dus de bank in België. Het is dat onze doelstelling, dus een bescherming van alle spaarders, van alle bedrijven, alle gezinnen die een krediet hebben gevraagd, maar ook, ik herhaal, een, een toekomst voor de bank in België. Volgens premier Leterme hoeft geen enkele spaarder van de Dexia Bank zich zorgen te maken. Eén nog eens onderstrepen dat de Belgische regering, net zoals dit in 2008 gebeurd is, alles doet en... Uh, ook het nodige zal doen, vandaag, morgen en wanneer het nodig is... om ervoor te zorgen dat geen enkele spaarder, geen enkele klant... van Dexia Bank België ook maar één eurocent zou verliezen. De termen zijn niet hoe hoog de staatsgarantie is. Het is voor de tweede keer in drie jaar tijd dat de Belgische staat zich garant stelt. Vooralsnog wordt de bank trouwens niet gesplitst in een Franse en een Belgische tak. PvdA-voorzitter Ploemen en partijleider Cohen hebben in een persoonlijk gesprek hun kritiek op elkaar uitgepraat. Ze spraken elkaar na een telefonisch overleg van het partijbestuur. De kritiek van scheidend partijvoorzitter Ploemen in de Volkskrant is niet goed gevallen binnen het partijbestuur van de PvdA. Zij delen de kritiek van Ploemen, maar vinden dat ze dat nooit naar buiten had mogen brengen op deze manier. Ook PvdA-kamerlid Ronald Plasterk vindt dat, zei hij in Nieuwsuur. De timing is wat ongelukkig. We zagen net beelden van de algemene politieke beschouwingen. Uh, we hebben er ook in de fractie over gepraat. Van ja, dat was de eerste keer. Dat waren de eerste uh, politieke beschouwingen van Job Cohen. Dat moet de volgende keer uh, beter, zegt hij zelf ook. En dan net dit erbij, dat is wat ongelukkig in, in, in de timing. U zegt het moet beter. Um, was het slecht? Het was niet goed genoeg en daar gaat het om. Kamerlid Neberhard uit zat bij Pauw, een witte man, En zij vraagt zich vooral af waarom Ploemen het nou op deze manier deed. Die kritiek van Liliane Ploemen is voor ons niet nieuw, maar die raakt ons natuurlijk allemaal. Die heeft u eerder gemeld aan de fractie? Ja, daar hebben we intern over gesproken, ook in het bijzijn van Lilianne. Wat voor mij belangrijk was, en daarom ging ik die fractie redelijk somber in. Ik dacht, wat zit hier nou achter? Zit hier nog meer achter? Gaat dit om de positie van Job? Of is dit de partijvoorzitter die met hele legitieme redenen zegt van... het moet beter en daar ga ik aan meewerken? Volgens Pastek staat de fractie in ieder geval achter de voorzitter. We hebben vandaag in de fractie erover gepraat, uitgebreid erover gepraat. En de conclusie was dat alle 30 fractieleden, dat zijn de mensen die hem van dichtbij en dagelijks meemaken, zeggen jongens we gaan het samen doen. We hebben vertrouwen in Job Cohen, schouders eronder. En we gaan nu praten over, over de politiek in plaats van over elkaar. Ploemen noemde Cohen gisteren in de Volkskrant onder meer te weinig zichtbaar en ook zou hij te weinig uit de partij halen. De Dalai Lama kan Zuid-Afrika niet in. De geestelijk leider van Tibet zou naar de 80ste verjaardag van aartsbisschop Tutu gaan, maar kreeg geen visum. En Tutu is nu woedend. Hij noemt de huidige Zuid-Afrikaanse regering zelfs slechter dan het vroegere apartheidsregime. This government, our government, is worse than the apartheid government because at least we were expecting it with the apartheid government. Volgens toetoe heeft de Zuid-Afrikaanse regering het visum niet verstrekt onder druk van China. Our government representing me representing me says it will not support Tibetans who are being oppressed viciously by the Chinese. De Zuid-Afrikaanse regering ontkent en zegt dat het visum door een fout niet op tijd klaar was. Rusland en China hebben in de VN-veiligheidsraad een resolutie over Syrië geblokkeerd. In de resolutie wordt het geweld door president Assad veroordeeld. Er wordt ook in kleine letters gerefereerd aan verscherpte sancties. En dat laatste gaat te ver, zegt de Russische ambassadeur bij de VN, Vitaly Sjoerkin. Ja, de Amerikaanse VN-ambassadeur Rice reageerde woedend. Ze snapt niet dat Rusland en China de resolutie tegenhouden terwijl strengere sancties nauwelijks worden genoemd. The United States is outraged that this council has utterly failed to address an urgent moral challenge and a growing threat to regional peace and security. Today two members have vetoed a vastly watered down text dat niet even mention sanctions. Ja, de tekst was al niet zo heftig. En volgens Rice kunnen de burgers van Syrië nu goed zien... wie hen daadwerkelijk steunt. Maar vandaag kunnen de people mensen van Syrië nu see zien... wie op deze kansel hun their voor for en universele universal rechten... en wie who niet not. In een speech van de Syrische ambassadeur bij de VN zei hij dat Amerika zich schuldig maakt aan genocide. Het land zou volgens hem al 50 keer zijn veto-recht hebben gebruikt om Israël te beschermen. Een bepaalde staat heeft de veto-macht 50 keer gebruikt om Israël te beschermen. En het blijft de gebruik van de veto-macht bedreigen. In deze toespraak liep de Amerikaanse VN-ambassadeur Rice boos weg. In New York, vlakbij Manhattan, is een helikopter met vijf mensen aan boord in de East River gestoord. Eén inzittende is overleden, drie anderen raakten gewond. Deze ooggetuige hoorden een harde klap. En toen hij uit zijn raam keek, zag hij hoe mensen uit de helikopter kwamen terwijl die langzaam zonk. It was really like grote big thumb on the ground, like a huge, like my windows, like I heard it, like outside, like very loud. En like the back of the helicopter starts like sinking down, not as quick as I expected it, because it's a helicopter. We saw people right away. You saw someone holding de the top of the helicopter. Volgens burgemeester Bloomberg van New York kwam de piloot in de problemen. Vier inzittende konden zelfstandig uit het toestel komen. En het dodelijke slachtoffer bleef achter. Apparently the pilot said he was having problems, tried to turn around and come back. But that may change as well. That was what we what's been reported so far. Four of them were outside the helicopter when apparently when the rescuers got to them, one was trapped inside. Volgens de verschillende media zaten in de helikopter een Amerikaanse piloot, een Brits Echtpaar en hun dochter en haar Australische vriendin. Amerikaanse student Amanda Knox, die eergisteren in Italië werd vrijgesproken van moord, is terug in de Verenigde Staten. Op het vliegveld van haar woonplaats, Seattle, bedankte ze, geëmotioneerd haar familie en iedereen die haar vier jaar lang steunde. What's important for me to say is just thank you to everyone who's believed in me, who's defended me, who's supported my family. My family is the most important thing to me right now, and I just want to go and be with them. So. Thank you for being there for me. Ze zei verder dat ze niet kan geloven dat ze echt vrij is. Haar moeder zei dat alle brieven en telefoontjes die ze kregen hen enorm heeft geholpen om door een moeilijke tijd te komen. All I can say is again, thank you. Um, it's it's because of the letters and the calls and the just amazing support that that we've received from people all over the world, especially here in Seattle, that we've been able to en dat we kunnen zorgen dat Amanda de ze nodig had. The support she werd er samen met haar Italiaanse ex-vriend van verdacht... haar Britse kamergenoot te hebben vermoord. Nou, vrijwel de hele dag in de min te hebben gestaan... schoten de beurs op Wall Street. Een uur voorsluitingstijd sluitingstijd opeens weer in het groen. De Dow Jones-index sloot 1,4 procent in de plus... en technologiebeurs de Nasdaq ging zelfs 3 procent vooruit. In Azië wordt natuurlijk al gehandeld. Daar is die opgang niet te constateren. De Nikkei staat momenteel weer op een verlies van 18%. Procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan op onze website. nws.nl/slash radio1. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is 12 minuten over 6. Bassist Colin Greenwood van Radiohead betuigt in een interview met het Britse blad Enemy. New Musical Express is een steun met iedereen die in Wall Street in New York protesteert. We begrijpen heel goed waarom er wordt gedemonstreerd en waarom mensen gefrustreerd zijn. Wall Street is gered met het geld van de belastingbetalers. Ik denk niet dat het controversieel is om dit zo te stellen. Al dus Greenwood. Afgelopen vrijdag werd er op internet nog een gerucht verspreid... dat Radiohead een gratis concert zou geven... om de actievoerders een hart onder de riem te steken. Voorlopig is daar nog geen nieuws over. Over de mogelijk benefiet optreden van de groep uit Oxford. En daarom maar Street Spirit. Videohead hoort u met Street Spirit. Het wordt ook best nog wel weer aardig vanochtend. Kijk. <laughs> Hoop ik. Goed, wij gaan naar Joris van de Kerkhof. Het is 17 minuten over 6. Want Joris is in België, in Brussel, Joris. En dat heeft natuurlijk alles te maken met... Ja, hoe snel het vertrouwen in een bank kan verdwijnen. Ja, dat gaat heel erg snel uh, hier uh, in Brussel. Uh, het gaat over Dexia en ik ben bij de VAT... Um, in uh, het gebouw aan de Rijerslaan in Brussel. Links is uh, de VRT, rechts is de RTBF. En uh, ga ik met veel mensen proberen te praten over uh, over Dexia, over de Good Bank en de Bank. wat ze bedacht hebben, wat het dan uh, zou moeten gaan worden. Het goede deel moet blijven. Het... Het deel uh, moet, uh, moet weg. Uh, door de gangen van de VRT. VRT zit, als je met je gezicht er naartoe staat, aan de linkerkant. De Franstaligen zitten aan de rechterkant. Uh, grote posters van Eva de Rovere en Raymond van het Woud. En een tekst hier, uh, Radio 1. Want op die redactie hier ga ik zo uh, te gast zijn. Het is Radio 1, dus het zal wel goed zijn. Het is hier wel Radio 1, het mag in orde zijn. Zo is het. Nou, in die uitzending komt uh, over uh, anderhalf uur de minister-president van heel België. Uh, die is daar te gast. Uh, Premier Le die gaat uitleggen. Uh, wat hij gisteravond na, uh, na de bijeenkomst met het kernkabinet. van, uh, van België ook al heeft gezegd dat wat er met Dexia gebeurt... dat dat in ieder geval niet al te veel invloed zal hebben... op de financiële situatie van de Belgen persoonlijk. De presentator komt lachend voorbij en zwaaiend. En die gaat zo verder met, met haar uitzending. Hij praat, andere deskundigen praten over gebeurt en wat er met dit zal uh, gebeuren de komende tijd en volgens mij moet ik, want ik heb net een trap gelopen, heel even op adem komen, ik geloof dat ik dacht van ik kan beter de trap nemen dan de lift, maar uiteindelijk betekent dat wel dat uh, ik een beetje buiten adem ben, had ik misschien niet moeten doen ja, met die lift ja, kom even rustig bij, gaan we over een half uurtje echt over de inhoud praten. Is goed, dat zo jongens Vier jaar hebben de Amerikaanse media de zaak van Amanda Knox op de voet gevolgd. De student uit Seattle die haar Britse kamergenoten in Perugia in Italië... op gruwelijke wijze zou hebben vermoord. Gisteren werd ze naar hoger beroep vrijgelaten. En een paar uur geleden kwam ze onder grote media-belangstelling aan in Seattle. There she, there she is Van minuut tot minuut volgen de Amerikaanse media de aankomst van Amanda Knox...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 Ze moet weer even wennen aan het Engels, na al dat Italiaans. Want dat spreekt ze inmiddels goed, zo bleek wel in de rechtszaal. Ze reminding me om het Engels te spreken. problems ik heb problemen met dat. Ik ben echt Um Ik really right um, was naar de the en het it seemed alles niet echt was. Wat belangrijk is om me te zeggen is gewoon dankjewel aan iedereen die me in me.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 Zeven minuten voor half zeven besteden deze week aandacht aan kinderboekenweek... het jaarlijkse literaire feest voor de allerkleinste. In het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam werd gisteravond de prijs uitgereikt... voor het beste kinderboek van het jaar, de Gouden Griffel. Het kinderboekenbal is de start van de kinderboekenweek. En dat kinderboekenbal is natuurlijk te vergelijken met dat andere boekenbal. Maar er is één verschil...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 Uh, ja, mooie taal en mooie verhalen. Een bijdrage van Paul Sanders was dat vanaf uh, het literaire feest voor uh, kinderen. De Kinderboekenweek en de uitreiking van de Gouden Giffel. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Ons coach Bert van Marwijk heeft Ron Vlaar toegevoegd aan zijn selectie voor het Nederlands elftal. De Feyenoorden vervangt het Wiegers Maduro, die bij de training gisteren door zijn enkel ging. Middenvelder van Valencia moet voorlopig rust houden en mist daardoor de kwalificatieduels met Moldavië en Zweden. Ook Mark van Bommel moest de training voortijdig verlaten, maar zijn knieblessure lijkt niet verontrustend. Johan Kruijf blijft nog een jaar aan als bondscoach van Catalonië. De voetbalbond van de Spaanse Autonome Regio meldt dat de voorzitter André Subis een akkoord heeft bereikt met de Nederlander. trainerschap van Catalonië is vooral een erebaan. Het team komt normaal gesproken twee keer per jaar in actie. Ruim een maand voor het begin van het nieuwe seizoen... is er weer een hoop hijsa in de Nederlandse schaatswereld. Onderwerp van discussie is de ploegenachtervolging. De coaches van de drie belangrijkste ploegen... hebben hun deelname aan de projectgroep Team Holland beëindigd. Arie Koops, directeur van de schaatsbond en geestelijk vader van het project... maakt zich vooralsnog geen zorgen. Wat je moet doen is visies met elkaar delen. En dan heb je, op een gegeven moment heb je heel veel visies...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 ploeg in achtervolging staat sinds 2006 op het programma bij de Olympische Winterspelen. Maar Nederland wist nog nooit goud te veroveren. Eerder dit jaar werd een driemanschap aangesteld dat daar verandering in moet aan gaan brengen. Theo de Rooij, voormalig manager van de Rabobank wielerploeg, werd aangesteld als teammanager. Maar hij stapte vorige maand alweer op. Bokser Stefan Danjo is er niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken van de wereldkampioenschappen in Azerbeidzjan. In de klasse tot 69 kilogram verloor de Rotterdammer kansloos van de Russische favoriet Andrei Zamkovoi. Bij winst was Danjo verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar. Mocht Zamkovoi de finale van de WK bereiken, dan ontvangt Danjo alsnog een Olympisch startbewijs. De nieuwe vrouwenploeg van de Rabobank heeft Annemiek van Vleuten voor twee jaar vastgelegd. Ze is de vierde renster voor Rabobank dat met Marianne Vos de belangrijkste troef binnenhaalde. Sarah Duster en Talita de Jong zijn tot nu toe de andere leden van de ploeg. 28-jarige van Vleuten won dit jaar de Wereldbeker en de Ronde van Vlaanderen. Radio 1, het NOS-journaal. Het is...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 PvdA-voorzitter Ploemen en partijleider Cohen hebben besloten de strijdbeil te begraven. Ze spraken elkaar gisteravond na een overleg van het PvdA-partijbestuur over de openlijke kritiek van Ploemen op Cohen. Ze noemden hem gisteren onder meer te weinig zichtbaar en ook zou hij te weinig uit de partij halen. En bij een nucleaire afvalverwerker in België zijn drie mensen radioactief besmet geraakt. Bij het bedrijf in Dessel, vlakbij Turnhout, viel een potje plutonium op de grond. Dat gebeurde bij een inspectie door mensen van het IAEA en het Euratom. Twee inspecteurs en een medewerker raakten besmet. Het zou gaan om een heel kleine hoeveelheid. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het in een groot deel van het land bewolkt en in het midden en zuiden valt lokaal een beetje regen of motregen. De temperatuur ligt nu rond 13 graden in Groningen en 17 in Zeeland. Vanochtend blijft het zwaar bewolkt en in het hele land is ook kans op een beetje motregen. Vanmiddag is dit ook nog eerst het geval, maar geleidelijk wordt het droger. De bewolking wordt dan ook dunner en hier en daar breekt later de zon nog even door. De middagtemperatuur die loopt uit een van 17 naar 18 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten van het land. De wind er staat vandaag een matige tot vrij krachtige wind en die komt uit het zuidwesten. Op de Wadden en het IJsselmeer wordt de wind zelfs nog krachtig, windkracht 6. Vanavond en vannacht neemt de wind nog iets verder toe en op de Wadden komt dan komende nacht een stormachtige wind te staan. Morgen donderdag blijft het onstuimig. In de ochtend trekt er een regengebied over ons land. En daarbij waait het ook steviger door. Smiddags wordt het droger en komt de zon er nog even bij. En het wordt gemiddeld nog maar een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie staan een paar korte files op de A12... Duitsland richting Arnhem bij knooppunt Waterberg 2 kilometer. En de A15 naar Europoort bij Rotterdam-Charlo's 3... verderop bij Spijkenissen 2 kilometer...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 U ja, hoorde het al, China en Rusland hebben zich de woede op de hals gehaald van de Verenigde Staten. Ze hebben namelijk hun veto uitgesproken tegen de VN-resolutie over Syrië. In die resolutie wordt het geweld tegen de bevolking veroordeeld... en gerefereerd aan verscherpte sancties tegen het regime van president Assad. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, die resolutie was afgezwakt en over die sancties werd maar een beetje gesproken. Het was kennelijk niet genoeg voor Rusland en China... Nou, dat was het waarschijnlijk sowieso niet geweest. Wat de internationale gemeenschap wilde... is een boodschap geven aan president Bashar al-Assad... dat er echt gestopt moest worden met het geweld. Dus over veel sancties werd niet gesproken. Een woordvoerster van het State Department... het Amerikaanse ministerie van, van buitenlandse zaken... zei vanmiddag nog ja, harder dan dit in die veiligheidsraad... hebben we ons niet kunnen, kunnen maken. Nou, het liep dan ook uit op een dramatische stemming in, de, in New York... in het VN-gebouw. Negen leden van de vijftien van de van de Veiligheidsraad stemde voor. Dus uh, die, ja, die, die harde nieuwe boodschap. Uh, het mocht niet baten. De permanente leden, dus, uh, waaronder China en Rusland, hebben het uh, geblokkeerd. Maar wat ook landen als uh, niet-permanente leden... als Brazilië, Zuid-Afrika en Libanon... hebben zich duidelijk onder druk van uh, China en Rusland... Hebben zich, uh, hebben zich onthouden van stemming. En dat, uh, ja, dat heeft bij de Amerikanen grote woede gewekt. De Amerikaanse ambassadeur bij de, bij de VN, Susan Rice... zei. Uh, dit is echt het complete falen van dit instituut. En ook de directeur van uh, Mensenrechtenzaken bij de VN... die deed er nog eens een schepje bovenop. Die zei, ja, de, de VN nu na zeven maanden uh, is compleet apathisch gebleven. Terwijl er toch zo'n beetje 3000 doden zijn gevallen. Duizenden gewonden zijn, ge, zijn uh, gevallen. Maar zei ja, de Veiligheidsraad, maakt het nu mogelijk... dat dit Syrische regime gewoon doorgaat met waar het mee bezig is? En uh, Wessel, hoe rechtvaardigen de Chinezen en de Russen hun Weet over die VN-resolutie over Syrië. Nou, van de Chinezen heb ik niks gehoord, van de Russen wel. De, de, de Russische VN-ambassadeur zei, Tjurkin uh, zei... Uh, ja, zo'n interventie dat zou een verkeerd signaal geven aan de internationale gemeenschap. En daarmee bedoelt je natuurlijk dat de Russen ook binnen zijn huis... nog wel eens een, een lel willen uitdelen, mocht dat ze uitkomen. Dan hebben ze natuurlijk ook geen zin in een president... dat ze, dat ze, dat ze dan ook zo'n resolutie aan hun broek zouden krijgen. Uh, verder zei Tjurkin, uh, ja, ik begrijp het best, hoor de frustratie bij bepaalde grote landen bij bepaalde Europese landen. Maar ze oordelen toch wat al te haastig over de legitimiteit van het, van het Syrische regime. En de, de Syrische ambassadeur zei... Ja, deze toch ongeëvenaarde, agressieve taal over mijn regering van bepaalde ambassadeurs... die heeft mijn taak er vandaag eigenlijk alleen maar gemakkelijker op gemaakt. Ja, En dan de opstandelingen in Syrië, hebben die al van zich laten horen? Ja, die natuurlijk, zullen natuurlijk ongetwijfeld uh, zeer gefrustreerd zijn uh, hierover. Zullen, dat, dat, dat zouden ze ook zijn gebleven na als die resolutie wel was doorgegaan. Want van echt sancties was natuurlijk niet, uh, geen sprake geweest. Er is, nu, uh, er is nu van een hele groep deserteurs een zogeheten Free Syria Army ontstaan. Uh, het is die groep deserteurs die roept om hulp van die internationale gemeenschap. Vragen eigenlijk hetzelfde als wat er met, uh, met Libië is gebeurd. Ze vragen om een no-fly zone, ze vragen om wapens, ze vragen om een maritieme blok. Dus ze vragen echt om militair ingrijpen. Want, zeggen ze, dit regime dat kan echt alleen maar met uh, geweld verdreven worden. Alleen dat, uh, dat zal alleen maar effect hebben. Ze zullen doorvechten tot de laatste druppel bloed. Maar goed, dus deze dissidenten, deze deserteurs uh, bij monden van een zekere kolonel Riyad... Uh, ja, die blijven met lege handen. Legere handen dan ooit uh, blijven ze nu achter natuurlijk naar deze stemming. Want geen resolutie van de Verenigde Naties. Voorlopig China en Rusland blokkeren het. Wessel de Jong hoort u vanuit Washington. We gaan meteen door naar Thailand. Want een zware tropische storm heeft grote gebieden in het land onder water gezet. Zeker een derde van Thailand is getroffen. Autoriteiten spreken van meer dan 200 doden tot nu toe. Correspondent Michel Maas. Michel, hoe heftig is de schade?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 Michel Maas over de waterschade, de tropische storm in Thailand. Straks hoort u meer over Dexia van onze verslaggever, die momenteel in uh, Brussel is. We gaan eerst naar het boksen. Steven Danyo verloor gisteren de achtste finale van het WK. We hoorden het eerder al even vanochtend. Hij verloor van de Rus Zankovoy. Toch zijn Danyo's kansen op de Olympische Spelen nog niet verkeken. Als de Rus namelijk de finale van het WK-boksen haalt... dan is de Nederlander Danjo automatisch geplaatst voor Londen 2012. Bij de sportschool van Danyo in de Rotterdamse wijk Krooswijk... werden zijn verrichtingen gisteren op het WK dan ook gespannen gevolgd. Ton Dunk, coach van Steven. Spannende dag. Hele spannende dag. Ik ben niet zo heel snel zenuwachtig, maar vandaag merk ik aan mezelf dat ik wat gespannen ben. Wat doe je hier? Ja, helaas. Ik heb hier andere verplichtingen. Ik ben 20 uur in de week bondscoach van Damesteam. We zitten vol in het trainingskamp en voorbereiding voor het EK volgende week. We eruit. Jullie hier een uh, groot scherm hangen. Jullie gaan met z'n allen kijken. Ja, hoe beleef je dat? Ja, ik, ik vind het fantastisch. Ook uh, de ploeggenoten en het hele damesteam team uh, staan erachter. We gaan daar met z'n allen kijken. En we hopen dat we, de, ja, als we het met z'n allen de positief aan denken... dat dat toch enigszins helpt. Ik heb Steven vanmiddag gesproken. En hij kon het enorm waarderen. En uh, ja, hij zal niks anders doen dan... Ze stinken de best. Ja, hij doet dat, hij doet het, hij doet het. Is het frustrerend voor een coach om het uit handen te moeten geven? Ja. Ja, echt frustrerend, ja. Ik, uh, ja, als ik, uh, ik moet er ook niet te veel aan denken, want dan, dan, dan blijf ik daarin hangen. Maar ik vind het zo jammer dat ik er niet bij ben. Maar goed, het is niet anders. Ja, ja, ja. 5-1, 5-1. 5-1. staat 5-1. Ik had een paar weken geleden gezegd in de voorbereiding uh, voor dit toernooi... Uh, Steven, als jij je kwalificeert, schreeg ik me kopkauw. En uh, Ik hoop dus dat ik morgen kaal door het uh, leven ga. Want, uh, dat dat gaat het... vanavond al gebeuren dan? Nee, dat willen ze morgen gaan doen. Uh, in bijzijn van de hele sportschool ga ik in het midden van de zaal zitten... en uh, word ik geschoren, zal ik maar zeggen. Ja, dan zou je bijna afvragen, waar hoop je dan op? Hè? Ja, dat, dat, mevrouw vond het niet zo goed idee. Dus die kijkt ook met spanning, denk ik, naar de wedstrijd. Ja, maar het lastig, het lastig, het niet. Je, ik hey, wacht. Het denk ja. ik. De combinatie van Sam Voijp. Oh, ja, ja. Oh ik heb het goed. Ai, ja. Nee jongens, hij staat er of 9-8. We hebben er twee rondes op. zitten. Ja. Hoe gaat het? Nee, het gaat niet goed. Nee, hij staat... Uh, die, de, je ziet de tegenstander iets langer. Nou ja, iets, vooral zijn reach. In, in die voorhand is heel lang. Ja, hij, hij, hij komt wat snelheid tekort. De kracht niet, maar... Ja, het is... Uh, nee, het gaat niet voorspoedig, laat ik het zo zeggen. Als je er nou bij was geweest, wat had je nu tegen hem gezegd? Ja, gewoon vol gas en ver, verstand op nul, zeg maar en uh, Gewoon uithalen wat, uh, wat het uithalen valt. En gewoon, ja, misschien dat die K.O. erop komt, maar uh, op punten gaat hij het niet redden. Nee, nee, nee. Oh, okay. Jammer nou, jammer. Helaas, helaas. Ik twijfel al een beetje of hij opnemen, hoor. Ja. Hey, Steven, met Ton. Hey, Ton. Hey, nou, we hebben het allemaal gezien, jongen. Het zat er niet in, hè? Ja, ik weet niet, want ik ging met een geen raad meer. Nee, nee, hij was langer, hij was snel, hij was... Uh... Ja, ik vond hem heel goed boksen klaar en uh, je ging goed mee de eerste ronde, maar... Mogen kijken en... Oké. Okay. Hoeveel twee dagen weer. Ja, nu ook, hè? Ja, inderdaad. We contact, Steven. Oké, okay, jongen, doei, doei. Nou, nu dus hopen dat de Russen de komende dagen de finale haalt. De Russen eh, Zamkowooi. Want dan is het voor het eerst in twintig jaar... dat een Nederlandse bokser meedoet op de Spelen. We horen een reportage van verslaggever Matthijs Westraat. Zit je wel eens aan de gasklepbuis? Mhm. Mm <laughs> Wat is dat? <laughs> van je bobine. <laughs> Garagetaal is dat, Lara. Oh. Dat zijn woorden die uh, niet jij alleen niet begrijpt. Uh, niemand begrijpt ze, behalve een zeer select gezelschap. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie, maar Wijnand uh, Zwaan zou er iets van moeten weten. Van de gasklepbuis. Ik denk dat het, dat het heel goed moet doen, anders is uh, ja, ja, ja, het heel erg duidelijk dat dat er ja, is. Het uh, ja, geen idee. Nee, maar op de weg gaat het redelijk goed nu. Uh, op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat nog de langste file tussen Leidschendam en Hoogmade, 5 kilometer. Bij Rotterdam is het wat drukker op de A15 naar Europoort. Bij Knooppunt Vaandplein 3 kilometer en verderop bij Spijkenisse 4 kilometer. Wat verwacht je ervan voor half negen? Eigenlijk een redelijk uh, probleemloze ochtendspits. De woensdagochtend is doorgaans niet zo heel druk. Nou, rond half 9 zo'n 150 kilometer file. Wijnand bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, luchtmassameter. Bobine, gasklebuis, daar is die. Cardanas, lambda sonde. Aan ongebruikelijke woorden geen gebrek in de autowerkplaats. Volgens de BOVAG leidt dat te vaak tot onbegrijpelijke rekeningen. en dus ook ontevreden klanten. De autobrancheorganisatie heeft daarom een voorbeeldfactuur gemaakt. en een website gebouwd. waarin auto-jargon wordt vertaald in begrijpelijke taal. We hebben filmpjes gemaakt op internet waarin we uitleggen... wat uh, al die ingewikkelde garagetermen uh, betekenen. Uh, en die filmpjes uh, worden voorafgegaan door uh, interviews op straat. En vragen we mensen wat die verschillende begrippen nou uh, inhouden. En ze komen met de meest wonderlijke associaties tot de ruimtevaart aan toe. Een bobine? Ik denk ook wel met de ruimtevaartje. Ja. Ik denk dat het een aap is. Of is het iets in je lichaam misschien? Dat zijn echt termen die veel van mijn uh, bed staan... Ik weet het niet. In de garage werken monteurs, magazijnchefs en die weten heel goed... wat ze bedoelen als ze het hebben over uh, moeilijke woorden... als uh, bobine of gasklep. Uh, maar consumenten die vervolgens dat soort termen op hun factuur zien... of erger nog, ze zien alleen maar hun code op hun factuur... die fronsen de wenkbrauwen. Die vertrouwen het misschien wel niet. Ja, zo jammer. Een bobine zit in elke auto met benzinemotor... en zorgt voor hoogspanning die de bougie laat vonken. Wij voelen eigenlijk al aan ons water. Dat we daar wat aan moesten doen. We hebben dat ook nog eens onderzocht bij consumenten. Hoe kijk je aan tegen facturen van autobedrijven? En daar bleek uit dat het beter kan. En daar bleek ook uit dat als het niet goed is... dat mensen eh, zich achter de oren krabben... en misschien wel naar een ander bedrijf gaan waar de factuur beter is. Dat is allemaal van de laatste tijd. hier lambda zonder. Lambda zonder? In de lucht denk ik. Dus het is volgens mij niks. Is iemand onder zo'n paal het nee, is niks. Ja, en het gaat ook niet alleen om woorden. Het gaat eigenlijk om twee dingen. Aan de ene kant gaan we onze leden eigenlijk verleiden... om de factuur duidelijker, transparanter te maken. En aan de andere kant gaan we consumenten helpen... om uh, die moeilijke begrippen die, soms, die je soms niet kan omzeilen... om die te begrijpen. Dus het is niet alleen maar een woordenboek. Er zit iets meer uitleg bij. Het is meer een Wikipedia dan een woordenboek eigenlijk. Bent u wel eens geholpen aan uw homokineet? Ja, dat weet ik toevallig. Ik heb een keer een homokineet. Ik weet dat het iets is in de wiel en die was uh, uh, beschadigd of stuk. En die is bij mij uh, in een een keer vervangen, ja. De lambda zonde is een sensor in de uitlaat van je auto... die het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen meet. Waar werkt u? Een vette kapiteinauto's in Sliedrecht. Van de Zee-Alfa Romeo en uh, Dordrecht. En u? Een vette kapiteinauto's in Sliedrecht. Ook van de zee in Dordrecht. Gebruikt u daar vaak moeilijke woorden? Zo nu het dan. Zoals? Bobine, ja. Uh, hoe moet ik dat uitleggen? Een bobine is een stroomverdeler van 1, 2, 3, 4, precies, of 5, 4, 5 6... Dat is een bobine. Nou is de gemiddelde klant alweer weg, hè? Meestal wel, ja. Die snapt daar geen fluit van. Die denkt, laat maar betalen. Het zal wel goed zijn. Maar hij wil... <coughs> sorry, hij wil weten waar hij voor die betaalt. Waar hij voor die betaalt. <lacht> Toch? Ik vind het wel een mooi woord, trouwens. Een beetje chic Frans. Ja. <lacht> Le bobine. Ja. La Oké, ehm... een as, Dat is een, een as die boven bovenop de kop. En die bedient de kleppen. Dat is heel simpel, eigenlijk. Nou... Ja, wat hij zegt is waar. Maar vindt de klant het ook simpel? Moeilijk. Moeilijk. Als ze geen technische ondergrond hebben, komen ze niet meer uit. U bent allemaal aangesloten bij de BOVAG. Ja. Vindt u het goed dat de BOVAG heeft besloten... hier wat meer rugbaarheid aan te geven? Wat meer uitleg op een speciale site? Tegenover de, de consument, ja, dat vind ik een prima idee. Ook omdat de consument zijn factuur meestal niet snapt? Dat ken ik me soms iets voor voorstellen, ja. ja. Want de consument die zijn factuur niet snapt... ...puntje, puntje, dat puntje. altijd te veel. Meer garagetaal vind je op garagetaal.nl. Een woord waar de gemiddelde klant een bloedhekel aan heeft, is het woord distributieriem. Want dat is heel duur. Ja, dat is vaak behoorlijk prijzig, ja. En geen uitleg die daarbij helpt. Jawel, want uh, wat lastig te begrijpen is... dat hij soms vervangen wordt als hij nog niet stuk is. Maar een, een, een distributieriem heeft een bepaalde leeftijd. En als je die niet tijdig vervangt dan knapt hij op enig moment. En als hij knapt, dan loopt je motor in de soep. En dat is pas echt duur. En dat kan je wel goed uitleggen. Maar is een distributieriem nou hetzelfde als een multiriem? Ja, dat is een vorm van een distributieriem... als ik het me goed heb laten uitleggen. Want die staat op uw voorbeeldfactuur, de multiriem. En dan denk ik als gemiddelde klant weer... ja, is dat nou hetzelfde of niet? Ja, goed punt. Zullen we nog eens naar kijken, Louis? Moet helderder, hè? Moet helderder. Paul de Waal van de bovenaf was dat in gesprek met onze verslaggever Louis Dekker. Gaan we naar België, daar is Joris van der Kerkhoff vanochtend. Want als er een bank op omvallen staat, dan staan de media daar natuurlijk vol bij. Joris. De VAT, waar ik te gast ben en waar dan ook weer de directeur van Knak het Weekblad te gast is... die kan uitleggen, meneer Van Kouwelaert, wat dat voor een rare bank is eigenlijk, het Dexia. Want niet zomaar een bank, maar heel, nou, eigenlijk een volstrekt... Belgische bank, waarmee alles weer met alles uh, te maken heeft. Wat is het bijzondere van Dexia als je het vergelijkt met andere banken? Wel, die bank is in de, eigenlijk in de 19e eeuw gesticht om de lokale besturen, de gemeenten, uh, van de nodige financiering te voorzien. En die eten dan ook heel toepasselijk gemeentekrediet. Uh, dan is er in de jaren 1990 is er een fusie tot stand gekomen met uh, de Franse krediet Local. En daaruit is dan finaal Dexia gegroeid. Maar die verwevenheid met die zal ik maar zeggen, Belgische politiek, met die lokale besturen, die is gebleven. Het was niet toevallig trouwens dat een groot aantal bestuurders van de bank ook politici waren. Ja, en dat zijn ze nu nog steeds en dat maakt het meteen ook een politiek verhaal. Hoe het dan verder moet gaan met de bank. Precies. En als er ooit uh, zal gepeild worden naar de verantwoordelijkheden uh, in deze zaak, zeker in dat debakle van de afgelopen maanden, uh, dan vrees ik ook dat een aantal politici toch tot uh, minstens tot orde zullen worden geroepen. Onder meer uh, Jean-Luc Dehaene, gewezen premier, uh, die nu de Raad van Bestuur voorzit. Hm? Maar aan de andere kant heb je ook mensen als Francis Vermeijden, de Liberaal, uh, burgemeester van het uh, nabijgelegen Saventem hier, uh, wat luchthaven gelegen is. Die zit ook in uh, Dexia en heeft daar een belangrijke functie. Dus al die mensen ja, behoren eigenlijk tot het politieke establishment van België. En die hebben niet goed opgelet over hoe, hoe het dan met de bank ging... en waar de bank dan uh, zijn geld heeft neergezet in ja. Europees niet zo sterke landen. Ja, ik denk dat men vooral langs de Franse kant uh, nogal engagementen heeft genomen en risico's heeft genomen. Dat was vrij snel bekend. Uh, ik zal maar zeggen, uh, financiële specialisten in het land hadden er al vaker voor gewaarschuwd. Namelijk dat de Fransen een, een raar soort uh, kredieten aan hun lokale besturen aan het verschaffen waren. Zogenaamde wurgkredieten, die op een of andere manier de, de, de, de, de leners of de, de kredietnemers zelf in de moeilijkheden kon brengen. Fransen of Franstaligen? <laughs> Fransen. Fransen, nee, in Frankrijk. Hè? Ja. Uh, dan, dan bijvoorbeeld ook nog krediet. Kredieten die werden genomen in, in Yen en in, en in Zwitserse francs Dus we weten ongeveer hoe die, hoe, die, hoe die koersen gestegen zijn. Dat heeft die lokale bestuurder in, in de problemen gebracht... maar heeft ook de bank in de problemen gebracht, dit soort dingen. Op omdat ik sprak me toch over een, een, een problematische 60 miljard... zelfs langs de Franse kant. Nu, daar wordt Dexia in zijn geheel ook mee geconfronteerd. En als het dan over de Bad Bank en de Good Bank gaat... dan zou de Bad Bank in Frankrijk liggen en de Good Bank hier. Maar het verhaal is hier van... ja. Uh, bij ons zal het slechte deel blijven. Wel, die bad bank, daar zullen en Fransen en Belgen verantwoordelijk moeten... Uh, of tenminste garanties moeten vergeven. Met als gevolg dus dat uh, je kan zeggen dat de Belgen... eigenlijk een stukje mee garant staan voor de, de Fransen die door Fransen zijn uitgehaald. Nou, dat is mooi, dat België en uh, Frankrijk red. Wij zijn heel solidair. <laughs> nou, dat is heel fijn. Uh, het, het aandeel is enorm gezakt. Gaat die straks om negen uur dan toch weer net een beetje omhoog? Dat valt te bekijken over de duidelijkheid die men zal verschaffen de komende uren. Uh, gisteren was het qua communicatie alles al een ramp. Ik, eerlijk gezegd, ik heb niet begrepen dat men het aandeel op de beurs niet heeft opgeschort, gelet op de situatie. Uh, maar goed, uh, er is gebeurd wat er is gebeurd. Uh, men zal nu de komende uren zeer veel duidelijkheid moeten verschaffen. Dank u wel voor deze duidelijkheid. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten.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 Idee. Maar de CDA zegt in trouw dat het voorstel de afspraken met VVD en PVV niet schendt. Partijen waren overeengekomen het ontslagrecht niet te wijzigen. We spreken van hij hem trouwens later in deze uitzending. Criminelen hebben. Goede doelen als gemakkelijke prooien ontdekt, schrijft het AD. Stichting Collecteplan onderhandelt al met de banken om de opbrengst voortaan te laten ophalen door geldtransportbedrijven. Voorzitter Roland van Bentem herkent het gevoel van onveiligheid bij zijn collectanten. Dat is ontstaan door de recente roof bij KWF-kankerbestrijding in Den Haag. Daar werd 50.000 euro buitgemaakt. Een oplossing is om te doneren per sms of gewoon langs de deur te gaan met een bus met een chipknipapparaat. Van Bentham geeft in het AD een voorbeeld van een collectebus met een 06-nummer erop... dat je kunt sms'en om te doneren. Verder adviseert de stichting om inzamelplekken geheim te houden. Broertjes en zusjes van Hartleerse Haagse jeugdbendeleden... dreigen uit huis te worden geplaatst... als de ouders hun kinderen niet op het rechte pad houden. De politie Haaglanden zegt in de Telegraaf... dat dit een van de keiharde maatregelen is... die samen met onder meer het OM en ook jeugdzorg... in de toekomst kunnen worden genomen. Dit moet de hardnekkige overlast... en criminele praktijken van de jeugdbendes de kop indrukken. Volgens de plaatsvervangingskorpschef Paul van Musche... probeert de politie op deze manier meisjes en jongetjes... op het rechte pad te houden... zodat ze niet in de criminele voetsporen van hun oudere ouderen... Treden. Dan in het AD nog een verhaal over de aanvaring tussen een speedboot en een vrachtschip op de Maas bij Kuik, waarbij je. Afgelopen maandagavond vier doden vielen. Wat was bedoeld als feestelijk slot van het vaarseizoen... liep voor zeven jeugdvrienden uit Gennep en omgeving uit op een drama. Speedboot zou eigenlijk vorige week al uit het water zijn gehaald... om te worden overgebracht naar de winterstalling, zegt Daniel Kraus. De oudere broer van Michael Kraus, een van de vier mannen die maandag omkwamen. Wege de mooie nazomerdagen stelde de eigenaar dat uit. Nadat de zwaar gehavende speedboot maandagavond laat uit de Maas werd getakeld... vonden de reddingswerkers in de punt van het schip het lichaam van Michael. Dat die overlevenden van het ongeval herinneren zich niet veel van de crash, vertelt de broer in het AD. Opeens hoorden ze iemand in paniek boot, boot roepen en daarna werd alles zwart. Het maakt voor de taal- of rekenachterstand van een kind niet uit of het naar een zogenoemde voorschool gaat of naar een gewone peuterspeelzaal. Wel blijkt dat kleuters uit achterstandsgezinnen sneller vooruit gaan in gemengde groepen met ook kinderen van hoogopgeleide ouders. Waarbij kinderen vooral van elkaar blijken te leren. Dat zit allemaal in een onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. De politie in Utrecht zoekt een vrouw met een diep uitgesneden decolleté. Staat in de telegraaf. Ja, wie niet? <laughs> Maandagmiddag liepen twee mannen en een vrouw binnen bij een autobedrijf. De vrouw was gekleed in een lange bloemetjesjurk. En terwijl de ogen van het personeel op haar decolleté waren gericht, konden twee handlangers hun slag slaan. Ze maakten een aanzienlijk geldbedrag buiten. Jullie moeten je ook niet zo laten afleiden.